Jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de nacht.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 internet, internet. internet.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 Echt een leuke vent.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 Het dansfeest dat de afgelopen avond in Hoek van Holland is gehouden... is zonder incidenten verlopen. Er kwamen honderden bezoekers op af. De organisatie kreeg vooraf veel kritiek... omdat het feest precies een jaar na de strandrellen in Hoek van Holland werd gehouden. Daarbij kwam een jongen van 19 om het leven... De politiebonden vonden het tijdstip ongepast, maar volgens de organisator was het geen opzet. Hij zegt dat hij er niet bij stil had gestaan dat zijn feest op dezelfde datum viel en kon op korte termijn niet meer uitwijken naar een andere dag. Verder had zijn feest een ander karakter, was het niet gratis en werd het vooral binnengehouden. In Chili hebben mensen spontaan gevierd dat na de aardbeving van begin deze maand... 33 ingesloten mijnwerkers nog in leven zijn. Auto's toeterden, in restaurants in Santiago werd geapplaudisseerd... en vlak bij de mijn werden 33 vlaggen neergezet en het volkslied gezongen. President Piñera zwaaide met een briefje afkomstig van de mijnwerkers... Reddingswerkers hadden een gat geboord in de hoop een schuilplaats op 700 meter diepte te bereiken. Bij de achtste poging hadden ze succes. Op een briefje schreef een van de mijnwerkers onder meer dat ze allemaal nog in leven zijn en dat er ondergronds water is. De Chileense autoriteiten proberen de mijnwerkers nu via de smalle tunnel van voedsel te voorzien. Volgens de reddingswerkers kan het nog tot kerstmis duren voor de 33 mannen gered kunnen worden. De brandweer op Ibiza heeft zeker 700 mensen gered die op het strand waren ingesloten door een brand. Volgens de Spaanse tv-zender TVE legde het vuur tientallen hectare bos in de as. De strandgangers werden met boten geëvacueerd. Brandweer van Ibiza kreeg daarbij hulp van collega's uit Mallorca. Twee mensen raakten licht gewond. Verder zijn auto's in vlammen opgegaan die op een parkeerplaats bij het strand stonden.